In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam. Drie kilometer van knooppunt Hoevenlaken. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. tussen af het gelden en knooppunt Evelingen 10. En op de A4 in de richting Amsterdam. Daar staat tussen Rijswijk en Zoeterwoudendorp. 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Komt er een ongeluk, maar inmiddels zijn wel de rijstoken weer vrij. Op de A9 richting Amstelveen bij Uitgeest. Drie kilometer door een uitgebrande auto. Daar is één de reisstok dicht. En op de A27 Gorkum richting Utrecht. Daar staat tussen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 Ja, had jij deze uitgekozen al zo? Ja, is wel lang, hè? Die plaats. De Breakfast Club, hoor je, right on tracks. Begin van uur drie van Zandvoort op zondag. We zeggen goedemiddag en het zonnetje schijnt lekker hier in Zalvoort. En het zonnetje schijnt ook uh, voor, uh, voor Ajax. Of uh, is er wat veranderd? Nee, met nog uh, zo'n acht minuten te gaan is het nog steeds uh, 1-0 in het voordeel van Ajax. Dus, maar het vernein kan hem in de staart zitten. Ja, je weet het maar nooit. Je weet het maar nooit. We houden de wedstrijden voor je in de gaten. De wedstrijden vanmiddag om half drie gestart zijn in de Eredivisie. Het denkt u, daarin de volgende onderwerpen? Uiteraard rond de klok van half vijf, zoals u van ons gewend bent. Het dieren van de week. En zij luistert naar de naam Harry. Het gedicht van de dag. Oh, het is weer een tranentrekker. En ik denk dat oh, degene die meestal op maandag onze herhalingen uh, uh, beluisteren. En dinsdag. Zal dit gedicht zeker goed voor. Uh, wel tot de verbeelding spreken? De titel: Zin in Jou. Het gedicht van de dag. dat rond de klok van kwart voor vijf. Zoals gezegd, de voetbal-eredivisie. Uh, volgen wij voor u. en uiteraard straks ook de eindstanden van de wedstrijd. die om half drie zijn begonnen. of zoveel eerder als er nog gescoord wordt. En natuurlijk hebben we de pitch report. want vanavond om negen uur wordt die verreden. de Formule 1 race in Amerika. op het circuit of de Americas. Uh, dan wordt de. en als Max start als uh, vier en het is allemaal de bandenkeuze, daar hoort u meer over... tijdens ons Pit Report rond de klok van kwart over vier. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender, ZFM. En de Pit Report droeg gewoon naar deze van Dua Lipa en Be The One... Is and gonna quit as Little Zieker Feyenoord Ajax, hij zit er bijna op. Ja, we waren er al een beetje bang voor hè? dat het uh, misschien toch nog wel uh, zou gelukken voor uh, Feyenoord om te scoren. Niet dat wij uh, voor Ajax zijn, maar gewoon ja, Zo je zien, op het laatste moment. Nou, het gebeurt hè. Nou, dus er hebben nog drie minuten te gaan hoor. Ja, oké. Okay. <laughs> maar goed, Dirk Kuit uh, heeft uh, gescoord. Uh, dus de, de tussenstand Feyenoord Ajax 1 tegen 1 met nog uh, uh, drie minuten te gaan. CFM Race Radio Pit Report. Pit Report. Nou, het duurt nog wat langer dan uh, drie minuten voordat uh, de Formule 1-race van uh, Amerika gaat beginnen. Vanavond om negen uur. Allereerst even, uh, er is wat gesteggeld met de Ferrari-coureurs over de rijstijl van Max Verstappen. Dat begon uh, begin van dit weekend al tijdens de rijdersbriefing. Uh, want ze de, de Ferrari-rijders hebben uh, de Charlie Whiting uh, daarop aangesproken. En het gevolg daarvan is dat het via extra streng op ver, uh, Verstappen-achtige acties zal zijn tijdens de race vanavond. Die om 9 ne uur Nederlandse tijd zal worden gestart. Acties zoals de veelbesproken verdediging van Max Verstappen tegen Lewis Hamilton in de afgelopen Grand Prix van Japan kunnen voortaan worden bestraft in de Formule 1. Er kwam veel kritiek vanuit collega Formule 1-coureurs... op de veelbesproken verdediging van de Verstappen... die de Nederlander onder meer etaleren ten aanzien van Kimi Raikkonen in Hongarije... en Lewis Hamilton in Japan. Daarom gaat de autosportorganen via strenger toezien op het rijgedrag van alle deelnemers. In een communiqué is aan de teams te laten weten dat geen auto bestuurd mag worden op een gevaarlijke manier voor andere rijders... en dat het niet toegestaan is om anderen te hinderen... door abnormaal van richting te veranderen. Dit betekent dat uh, het in een race veranderen van richting tijdens het remmen... waardoor een tegenstander moet uitwijken... nader onderzocht zal worden door de wedstrijdleiding. Dus Max is gewaarschuwd. Hoewel Max Verstappende van de Grote Prijs van de Verenigde Staten... zijn zinnen op het podium heeft gezet... zou hij de lokale organisatie daarmee wellicht in verlegenheid brengen. De Amerikaanse wet staat namelijk niet toe dat aan mensen onder de 21 jaar alcohol wordt geschonken. Terwijl in de Formule 1 traditioneel de eerste drie in de uitslag op het podium een fles champagne krijgen die meteen publiekelijk moet worden geleegd. Niet alleen is de Nederlander in overtreding zodra hij zijn lippen aan de fles zet... ook de organisatie is strafbaar, omdat die de alcohol heeft verboden. Navraag leerde dat de organisatie hier nog geen oplossing voor heeft. Een mogelijkheid is om op Verstappen de traditie van de Indy 500 toe te passen. Daar wordt de winnaars namelijk verplicht om melk te drinken. En één glas melk. <lacht> Terug nog even naar de, uh, de kwalificatie van gisteren. Een getergde Verstappen na afloop. Het was niet echt een topronde. Max Verstappen is niet tevreden over zijn vierde startplek voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Tja, nou ja, dat is jammer, stelde de 90-jarige beteutigd na de kwalificatie... waarin hij vierde werd achter Red Bull Racing Teamgenoot Daniel Ricciardo bij Ziggo Sport. Over de teamradio kreeg ik te horen dat ik bepaalde dingen niet mocht doen met de motor, motorinstellingen. In de laatste bocht had ik veel overstuur, waarbij de achterkant van de auto weggeleid... Het was niet echt een topronde. Opvallend is de bandensoort waarop Verstappen begint. De duurzame, zachte band. Net als de Mercedes'en van Lewis Hamilton en Nico Rosberg. De Culliardos startte juist op de snellere en wat sneller slijtende supersoft band. Verstappen, ik weet niet wat dat oplevert. We zien het wel. Als je verder vooraan staat, maakt het niet zoveel uit welke banden je hebt. Het doel is sowieso om voor Ferrari te blijven. Nou, ik hoop dat hem dat inderdaad gaat lukken. Dan nog even terug naar de startopstelling van vanavond... die, om negen, zoals gezegd, om 9 uur Nederlandse tijd... op de diverse sportkanalen te bekijken is. Paul start dit jaar Hamilton. Had nog nooit eerder op een pole gereden in Amerika, maar nu wel. Gevolgd door teamgenoot Rosberg. Op de derde plek Ricciardo, maar goed, op de andere band. En Max op de vierde plek gevolgd door Raikkonen en Vettel. Het is, wordt echt een gevecht tussen uh, Red Bull en Ferrari... en natuurlijk om de tweede de plaats in het constructeurskampioenschap. Nou, we gaan kijken. Zo is het vanavond om negen uur, de race van Amerika... met Max Verstappen vanaf P4.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 de Kids from Fame en de Star Maker. Nou, de wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn... in de Eredivisie zijn inmiddels ten einde, Albertjan. Ja, allereerst Feyenoord thuis tegen Ajax. Uh, geëindigd in een uh, gelijkspel 1 tegen 1. En dan, uh, daar wil jij wel uh, vrolijk van FC Groningen tegen AZ. Daar is het een uh, 2-0 geworden. En dan hebben we een wedstrijd die nog om kwart voor vijf aanvangt... en dat is SC Heerenveen ontvangt. Herakles Almelo. Oké, okay, nou ja, de klassieker dus geëindigd in een 1-1 Ajax Veinoort. Baby, I like your soul. Grips on your ways, front way back way. You know that I don't play.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 One more time before I go, how that was taking hold on me Baby, I like you stuff so. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends Nobody makes it from my ends, I had to bust up the silence You know you gotta stick by me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 We gaan er weer doen, uh, Albert Jan. Het dier van de week. En ze gaat eraan komen. Ja, Harry. En Harry. <laughs> en Harry voor de laatste keer in uh, het dier van de week. Het dier van de week, Harry. En Harry is een vrolijke dame, u hoort het goed, van bijna tien jaar. Dol op aandacht en komt graag, als je haar roept, meteen op je af voor een knuffel en een aai. Harry is uh, gewend om lekker buiten te zijn en zoekt dan ook een huis met een tuin. Deze dame zoekt verder een rustige omgeving zonder andere dieren. Maar nou ja, muizen mogen er wel wonen, want die vangt ze als de beste. Een nog vitale poes van middelbare leeftijd... dus die graag van de winter ook lekker gewoon voor de kachel rond wil hangen. Zoekt u een gezellig maatje, kom eens met haar kennis maken. En Harry verblijft momenteel in het dierenthuis Kennemerland... Keesomstraat 5 te Zandvoort. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. En telefonisch bereikbaar op 5713888. 571-3888. Of kijk ook even op de website... www.dierenhuiskennemerland.nl Want ook Harry verdient een thuis. De laatste keer Harry het dier van de week. Ook te horen bij CFM. voort op zaterdag en voort op zondag. Ja, we gaan ons klaarmaken voor het gedicht van de dag. Het gedicht heet Shinny uh, jou, hè, toch? Klopt. Ja, ja, ja, ja. Die krijg je om kwart voor vijf. Maar eerst onder meer James Baan. Ja, vanavond om negen uur, dan gaat het gebeuren. Hè? De Formule 1 van Amerika. Living in America. Het was trouwens uh, mooi, hè? Trouwens, uh, dat uh, concert daar uh, wat daar uh, plaatsgevonden heeft. Ja, dat was uh, gisteren... Hij uh, ja, wel de naam van de zangeres kwijt. Wil jij ja, niet? nee, ik weet hem ook even niet. Ik maar... weet hem even niet, maar het was nog een geweldig spektakel... met een live concert. En de, en de vooravond van de race die vanavond voorreden gaat worden. Maar het hele, het hele rechte eind, plus de hoofd de Brune... Het was uh, helemaal afgeladen, uh, vol met uh, fans. En een schitterende uh, live optreden met muziek en wat. Wie weet wat voor een, een, een, een Formule 1 race in Europa ja nou ja 16 of zo ja domme duur duur oké dat was het nieuws over de Formule 1 dan gaan we nu het hebben over de ondernemer van het jaar ja want we konden natuurlijk stemmen op de vrijwilligersorganisatie voor 2016 maar we kunnen ook gaan stemmen voor de onderneming van het jaar 2016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 waar uiteindelijk de winnaar uit de voorschijn moet komen. De drie categorieën, in de drie categorieën kunt u als lezer van de Zandvoortse krant... of via de Zandvoort-app dan wel de ZFM-app uw stem uitbrengen. Nieuw dit jaar is een deskundige jury die bepaalt wie van de drie winnaars... uiteindelijk met de fraaie wisseltrofee het Haringmeisje... en de titel naar huis zal mogen gaan. De winnaars in de categorieën en de uiteindelijke winnaar... van de titel onderneming van het jaar 2016... worden bekendgemaakt tijdens de ondernemerschala... dat op donderdag 17 november aanstaande... opnieuw in strandpaviljoen de haven van Zandvoort georganiseerd zal worden. En de drie categorieën zijn... dan moet je eigenlijk tromgroffel hebben, maar goed, maakt niet uit. Categorie horeca, lunchroom Rabbel... strandpaviljoen Ayuma en viskraam Zeemeermin. In de categorie retail Bruna Balkenende... modezaak Sektime... Zonnestudio Sunny Beach. En in de categorie overigen... sportschal Kinyamju Zandvoort. Circus Zandvoort. En trampolinepaleis Jump XL. En u kunt nog stemmen tot 13 november. Tot 13 november en laat je stem niet verloren gaan. Het kan onder meer ook via onze eigen CFM app. Flex, time to impress. Come and climb in my De 40 Heat uit Europa in de Your Breakdown. Waaronder ook deze single van Fifth Harmony. De nieuwe heet Flex. dadelijk het gedicht van de dag. Hij gaat er weer aankomen. Zin in jou. Maar eerst Pieter Frampton. Dat was hem, de single van Peter Frampton en Show Me The Way. Het is tijd voor het gedicht van de dag. Zin in jou. Ik zag je staan. En je keek me lachend aan. Deze, deze avond zou wel eens heel anders kunnen gaan. Ik zeg, ga je mee? Ik weet nog wel een leuk café... Hand in hand, wij twee naar buiten in de volle maan. Het leven kan een feest zijn, maar je moet zelf ver versieren. Verlangen naar de nacht om onze liefde te gaan vieren. Ik heb zo'n vreselijke zin in jou. Ik krijg het warm, steeds als ik kijk naar jou. Ik heb zo'n vreselijke zin in jou... Je bent voor mij alles waar ik van hou. Ik keek je aan. Er was iets moois ontstaan. En we konden haast niet wachten om naar huis te gaan. Jouw ondeugende lach zei mij dat alles mag. Ja, we wisten wij al lang en hoe laat het was. Het leven kan een feest zijn, maar je moet het zelf versieren. Verlangen naar de nacht om onze liefde te gaan vieren. Ik heb zo'n vreselijke zin in jou. Ik heb, krijg het warm steeds als ik kijk naar jou. Ik heb zo'n vreselijke zin in jou. Je bent voor mij alles, alles waar ik van hou. Ik wil, ik wil mijn lippen branden aan jouw goddelijke lijf. Het liefdesuur beleven, zeker tot een uur of vijf. Zwemmen in een zee van wild verlangen en van lust. Bij me blijven slapen tot de zon, tot de zon ons wakker kust. Ik, ik heb zo'n vreselijke zin in jou. Ik krijg het warm, warm, steeds als ik kijk naar jou. Jij, jij bent voor mij alles, alles waar ik van hou. Dat, dat is wat ik je even zeggen wou. Dat was hem weer hè? een mooi gedicht van de dag bij CFM. Ik heb zin in jou.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 Van De dag bij CFM Zandvoort op Zondag hoorde je de mooie zinger van Ten Sharp. Dat was you. Ja, blijf een uh, lekkere singel en uh, zo gaan we op. Alweer bijna het uh, einde van uh, deze uitzending van Zandvoort op Zondag. Hallo Dolly. Hey. hey. Hallo. Ja, en uh, je hebt nog uh, twee platen te gaan, waaronder de rest van uh, rider Michael Walden. Hier is Kimmy, Kimmy, Kimmy. Hij heeft zulke lekkere muziek. Deze van uh, Narada, Michael Walden, Jorda, Kimmy, Kimmy, Kimmy. Zo uh, aan het. Uh, ja, niet uh, Kimmy Rijkhouden. Nee, <laughs> Die, die, die, die ja, rijdt niet verstappen. Die mag vanavond weer uh, ja. om, uh, vanaf 9 uur. Goed, ja, het zit er alweer op. Ja, nog even. Uh, uh, vanavond tussen 7 en 9 het uh, programma ZFM Klassiek. Samengesteld en gepresenteerd door onze collega Ruud Janssen. En vanavond met de uitvoering van het Liverpool Oratorio... aangevuld met klassieke uitvoeringen van Beatles songs. Dus klassiek-liefhebbers zitten ook goed bij CFM. Vanavond tussen 7 en 9 tijdens CFM Klassiek. Nou, dat wordt een mooie, mooie, mooie. zondagavond. Wordt een mooie zondagavond. Eerst naar het Klassiek luisteren en dan uh, op naar de Formule 1. Op naar de Formule 1. Mooi. Goed. Ja, volgende week daar zijn we er weer. Zijn we er zeker weer. Op uh, zaterdag en uh, misschien ook zondag. En uh, zondag zit jij er dus sowieso. Ja ik, heb vondag, ja. ja, ik heb een marathon uh, zondag. Ik heb uh, de, de twijfelachtige eer, uh, luisteraars en kijkers... om uh, volgende week zondag van 10 tot 12 het uh, programma ZFM Jazz voor mijn rekening te nemen. Ik zie er erg naar uit en ik hoop u ook. Graag tot volgende week en bedankt voor het luisteren. Dag! Some things in life are bad. They can really make you made. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle...